Adonai Adonai blijft, Shavot, en Shavot blijft een feesttijd van de Allerhoogste God. En buiten hem is er geen God. En dat hij instructies heeft gegeven om op de heilige feestdag samen te komen, dan waren er ook in de tijd van Israël heel wat mensen die verwacht werden, maar de genodigden, zij die het woord van de profeten hoorden, die kwamen niet. Kunt u nog herinneren? Zij die genodigd waren, die kwamen niet. En dan zegt hij tegen zijn knechten, gaat in de steden en in de heggen en wie je maar tegenkomt, dwing ze om in te gaan, zegt hij. En toch ging het feest ging het door. Dus mensen die denken dat ze bij de feesttijden en bij de sabbatten gewoon hun eigen zaken kunnen doen... ...is eigenlijk jammer en zeker voor mensen als ze weten waar het om draait. We zijn bij elkaar en we zijn gelukkig met degene die er zijn... ...en we gaan er ook een hele fijne dienst van maken. En weet in ieder geval dat de woorden die gesproken worden in de naam van Yeshua... ...en op grond van Torah, altijd een zegen zullen geven in je leven als je ze wil horen... En ik heb vaak gezegd, het woordje horen... is niet alleen maar horen op zijn Nederlands... maar dat is ook nog doen. Dus je moet het horen en doen. Waar kun je anders over beginnen met een onderwijzing... als het over Sjavod gaat... om wat er staat in de Torah? En ik hoop dat je je oren open hebt... en dat je kijkt wat er staat... want dan kun je vanzelf na een uurtje zeggen... ah, zo staat het er... en zo zullen we het doen ook. Al gaat heel de wereld op zijn kop staan... En ongeacht wat allerlei rabbijnen erover zeggen. Eén ding is duidelijk in Leviticus 23 vers 1. Daar staat. Jaweh sprak tot Mozes. Er is dus niemand anders. Hè? Het is Jawe de schepper van hemel en aarde. Die tegen Mozes zegt wat hij moet vertellen aan het volk. En we willen precies luisteren wat zegt Mozes. En we gaan niet luisteren wat zegt de dominee, de priester, de rabbijn. Want dan zullen we moeten toetsen aan de Torah. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen de feestdagen van Yahweh, die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Ja, dit zijn mijn feestdagen. Dus als we over Shavod spreken, is het mijn feestdag, zegt Yahweh. En anders niet. Het zijn mijn heilige feesten. Dat woordje feestdagen, dat is in het grondwoord moed. Dat staat dus niet Shabbat. Maar feesten, dat is moed. Het zijn de feesttijden van Yahweh. Goed, hè? Het is de aangewezen tijd. Het is de aangewezen plaats. En het is de aangewezen vergadering. Zo staat het letterlijk vertaald in de Torah. Als je het anders wil maken, het zij zo. Er zijn mensen die maken de Sabbat. te maken ze een zondag van. Met alle respect voor die mensen. Maar ze zijn misleid. Yeshua die zelf zegt zelfs in Markes 7 vers 7, te vergeefs eren ze mij. Want ze leren leringen die geboden van mensen zijn. Dus ook al zijn de rabbijnen die zeggen we doen het op de 16e Nisan, dan is dat een inzetting van rabbijnen en het is niet zoals Yahweh het gezegd heeft tegen Mozes. Dat klinkt een beetje fel, maar je zal de, de koek recht moeten snijden, zo staat geschreven. Het derde vers van Leviticus 23, zes dagen, zegt hij, mag je werk verricht worden. Maar op de zevende dag is het Shabbat, Dan praten we over de zaterdag, de zevende dag. Een dag van volledige rust, het is dan een heilige samenkomst, geen enkel werk mag je doen. Het is in al uw woongebieden een Shabbat voor Jahweh. Hier hebben we het over het vierde gebod van de Torah van de wet. Dus duidelijk, de sabbat is een afzonderlijk gebod. Eén van de tien geboden die staat, zoals die staat. En heeft maar één reden, dat is om u op sabbat naar de samenkomst te brengen. Want hij noemt de samenkomst op sabbat zijn heilige samenkomst. Heilig betekent afgezonderd. Dus als we op sabbat samenkomen, dan worden wij door God afgezonderd voor een speciale plaats om Hem te ontmoeten. Als je dat woordje neemt, dat woordje wat hier staat, de Shabbat 076-76, 076-77, dan zijn al die woorden die komen in dit rijtje voor. Shabbat met één b betekent gewoon rusten, Shabbat. Maar de Shabbat is een woord met twee b's, dat is een overmatige nadruk op Shabbat, niet over Shabbat. Want Shabbat is gewoon rusten. Maar als je shabbat houdt, dan is de rust verbonden aan shabbat. Dan zul je niet werken, dan zul je dit niet doen, dat niet doen. Afijn, is heel duidelijk omschreven. He, dus dan praat je over de shin, de beet en de dadelijk. De shabbat met een dubbel b, zelfstandig naamwoord, is gewoon de shabbat die we elke zevende dag vieren. Hij praat over het woord shabbaton. Misschien ooit van gehoord, de shabbaton. Je moest zoveel Shabbaton tellen vanaf de Pesach tot aan de vijftigste dag. En een Shabbaton is gewoon een Shabbat. Op sabbat op sabbat op sabbat. Zeven meer meervoud woord, moet je dan tellen. En dan is de dag na de zevende Shabbat, is de Shavuot. Je kan daar dus nooit omheen. Totdat rabbijnen zeggen, hé hey, wacht even Mozes, we gaan dat anders uitleggen. Dit is de rabbijnse uitleg. We gaan het voortaan op de zestiende beginnen met tellen. Die vijftig dagen. Klinklare onzin. Met alle respect voor de Het is ook klinklare onzin tot de theologen zondag invoeren in plaats van sabbat. Lieve aardige mensen. Maar niet om na te volgen. Want ze spreken niet de waarheid. Moet je luisteren. Hij noemt, dit zijn de feestdagen. Die nou gaan komen. Dit zijn de feestdagen, de moed van Yahweh. De heilige samenkomsten die u op, wat staat hier? Hun, dat is een aanwijzend voornaamwoord. Dus er zijn dagen ingesteld, die moet je op hun tijd bewaren. Het is een andere dag als de Sabbat, want die moet je op zijn tijd bewaren. Maar de feesttijden die ingegeven worden, is op de vastgestelde tijden, ja op hun vastgestelde tijd, moed, moet je die uitroepen. Daarom heb je allemaal een brief gekregen, we gaan op zondag bij elkaar zitten, want dat is de vijfdeste dag van de telling, van de omertelling, en dan is het een heilige samenkomst. Dus in wezen het feit dat je in de heilige samenkomst bent, ben je door God afgezonderd en geheiligd voor deze heilige plaats. En dan zul je met elkaar weer gaan herhalen waarom we het allemaal doen. Dat is niet omdat je het niet weet, maar omdat het je weer vernield wordt in je binnenste. Ja, inderdaad, het is het teken van God. Het is een feesttijd van God. Hoe zou ik nou iets anders willen gaan doen? Of Scheveningen liggen in de zon. Terwijl die zegt, kom in mijn heilige samenkomst. Ontmoet je broeders en zusters. Deel vreugde, maar deel ook verdriet. Goed, het gaat om de vastgestelde tijd. De moed. Die moet worden uitgeroepen. Dat moeten wij ook elk jaar opnieuw moeten we dat doen. Kom naar de heilige Moed. Leviticus 23 vers 15. Dan zult gij tellen. En let nou op wat er staat. Want daar hebben we nou discussie over. Wat zeggen de joden? Met alle respect voor hun. Ze mogen zeggen wat ze willen. Maar wat zegt Mozes? Dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat. Hé, hey, welke dag valt er na Shabbat? Dat is zondag. Het gaat dus in de week van 1 tot en met 7, van de eerste dag tot aan de zevende dag. En vanaf die zevende dag de eerste daarna moet je gaan tellen. Er staat nergens dat je moet gaan beginnen te tellen vanaf de feestdag. En met de rabbijnen, die hebben dus dat woord Shabbat wat daar staat... veranderd in feestdag. Ze hebben gewoon de Torah-woord genomen, eruit gehaald... en een ander in de plaats gezet. Dan zult gij tellen van de dag na de Shabbat... He, dat is het woordje 76, 76, Shabbat. Er is geen ene andere dag die Shabbat heet. Nee, dat is de zevende dag van de week. Tot de dag na de zevende Shabbat. 7 keer 7 is 49. Dat is de zevende Shabbat. En de dag na die 49ste is de 50ste. Dus de Shavuot komt weer uit op een zondag. Heeft het iets met onze oude zondagviering te maken? Helemaal niets. Helemaal niets. Het wordt de dag van de eerstelingen. De eerstelingen. Uitstorting van de heilige geest. Dat waren Joodse mannen die bij elkaar waren. Op grond van de Torah. En de Heer die stortte zijn geest uit over de Joodse mannen. Die geloofden dat Yeshua de Messias was. Die ontvingen heilige geest. Als er nu Joden zijn die, ach, hebben heb je Jezus joh... Ja. Jullie zeggen dat Jezus God is. Dat zeggen we in de mannen wel niet. Dat zeggen de Trinitariërs. Die zeggen dat Jezus is God. En dat is natuurlijk onzin, want zijn vader is God. En hij is door zijn vader verwekt in Maria. Dus Jezus is vanuit de tijd, terwijl de christelijke mensen leren, hij is van eeuwigheid af God. Het is absurd. Ze kunnen het in de hele Bijbel niet vinden, maar ze zeggen het wel. Dat is dogmatiek. Dogma's en dogma's zijn menselijke leerstellingen. En daar zegt Yeshua van, te vergeefs eer ze mij, want ze leren leringen die leringen van mensen zijn, dogma's. Dus Yeshua zegt, dat is te vergeefs als je dat doet. Zeg, ja, maar zijn er ook lieve mensen? Ja, natuurlijk. Maar dat is te vergeefs. Het is gewoon te vergeefs. Dan zal je tellen van de dag na de Shabbat... Van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt, zeven volle weken, zeven keer zeven, is 49, zullen het er zijn. Tot de dag na de zevende Shabbat, dat is de vijftigste, zult gij tellen, vijftig dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer voor Jaweh brengen. Nou ga je verkeerde telling toepassen. En je gaat dat spijsoffer voor Jaweh brengen op de verkeerde dag. Wat denk je dat vader zegt tegen engel Gabriel? Hé, hey, wat ruik ik nou toch? Ja vader, ze doen een heilig spijsoffer brengen voor de Shavat. Shavat, zegt hij dan. Heb ik niet getecht hoeveel tellen dat ze tellen moeten tot de vijftigste dag. Kan mijn volk niet meer tellen. Ja, ja, maar dat hebben ze van de rabbijnen geleerd. Kunnen de rabbijnen niet meer tellen. Nee, maar een andere meneer in Abelasserdam die zegt dat het zo is. Nou zit hij, die, die kan tellen, want zo staat het er. Nou, zo simpel is het, lieve mensen. We zijn maar eenvoudige mensen, maar je moet doen wat er staat. Dat is net met de dominees, als ze het over zondag hebben in de plaats van de Sabbat. Zeg ik nou man, ben jij nou theoloog? Ja. loog. En ze liegen nog steeds. Ze bekeren zich daar niet van. Maar goed. Zeven volle weken zullen het zijn. En de dag na de zevende Sabbat... Zult gij tellen vijftig dagen, dan zult gij het nieuwe spijsoffer voor Yahweh brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen. He, die beweegbroden worden opgetild door de priester en die worden bewogen voor het aangezicht van Yahweh. Dat is de nieuwe oogst. De nieuwe oogst. Weet u wat de nieuwe oogst is? Dat bent u en ik. Want wij zijn dus de... Nou wat zijn we? De eerste eerstelingen. Die aanvaarden dat Yeshua de Messias is en op de vijfde dag ontvingen zij de heilige geest. Anders heb je de heilige geest niet ontvangen. Zodra iemand gaat beleiden dat Yeshua de Messias is, zeg je, hé, hey, jij hebt de heilige geest ontvangen. Hoeft helemaal niet op pinkster te wezen, maar als iemand in de samenkomst komt, zegt, oh, dus Yeshua is de Messias. Zeg, halleluja, je ontvangt de heilige geest. Want die is verbonden aan je getuigenis niemand kan zeggen dat Jezus Christus is dan door de heilige geest dus je moet de heilige geest al ontvangen hebben ja maar dat is Jeshua, is de Messias met Mozes was het niet moeilijk want toen Mozes kwam, deed hij tekenen en wonderen tekenen en wonderen ze vielen achterover van de schrik tekenen en wonderen voor de farao. daarmee gaf hij zijn autoriteit aan en zijn macht die hij van God gekregen had iedereen geloofde Mozes en ze volgden Mozes naar het nieuwe land toen Yeshua kwam waarvan Mozes geprofiteerd heeft een man zal ik u verwekken zegt hij in de Torah en hoort naar hem Toen wees hij op Messias en toen Messias kwam deed hij wonderen en tekenen zoals Mozes hij wekte doden op uit het graf Lazarus, hij stond nog op de vierde dag was hij al dood vier dagen hij zegt, hier doet het toch niet. Hij zegt, haal die steen van het graf af. Oh, hier, hij stinkt al. Hij zegt, haal die steen weg. En dan zegt hij, Lazarus, Kom uit. Hoe het gegaan is, weet ik niet. Want hij zat natuurlijk helemaal niet in Doeken. Misschien kan hij wel zo eruit springen. Maar hij kwam naar buiten. Ja, hij was in Doeken gewonnen. En hij was echt niet klaargemaakt om weg te lopen. Hij is uit zijn graf geroepen. En hij kwam, oh, bok en zo. Komt hij naar buiten toe. He? Ja, misschien rolt hij wel, maar hij kwam eruit. Ja? Je mag er best een grapje over maken, maar hij is eruit gekomen. Tja. Nou. Maar goed, leuke dingen om over na te denken. Schitterend. Die Yeshua, die heeft heel wat teweeg gebracht, maar die Joden, die haten hem, wist je dat? We verliezen hier mensen die gaan naar de Noachieten. Die gaan leren over de zeven geboden van Noach. Terwijl ze alle tiende geboden van God al kennen. En de Shabbat vieren. En zelfs besneden zijn. En die gaan naar de Noachieten om te horen. Noach hield er maar zeven. Ben je nou de weg kwijt of, uh... Ja, de, kwijt. de weg en de wet kwijt. Ja, dat is uh, onvoorstelbaar. Lieve mensen, de dag na de zevende dag, print hem goed in je hoofd, zul je tellen vijftig dagen, dan zul je een nieuw spijs overbrengen voor Yahweh en dan kom je uit op deze dag. Als ze van de week uitgekomen waren, hebben ze te vergeefs de uh, chavot gevierd, want de heer die was er niet bij. Want hij heeft niet gezegd op de zestiende. Nee, je moest vanaf die zestiende moest je tellen. En op de vijftigste de dag na de Shabbat, moesten ze samenkomen. Ze hadden beter hierheen kunnen komen. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen. Twee tiende evameel. Ze zullen bereid worden. Gezuurd zullen ze gebakken worden. De eerstelingen voor Yahweh. Die broden zijn een teken van ons. De eerste dingen voor het aangezicht van Jahwe, die geheiligd waren door het offer van Yeshua en hem als eerste dingen aangeboden werden. Yeshua stond op uit de dood, hij werd opgewekt, hij is naar de vader gegaan en hij heeft zijn oogst uitgespreid. En toen God zijn offer had aanvaard, toen heeft hij de Heilige Geest uitgestort vanuit de hemel en al de gelovigen in Messias Yeshua ontvingen de Heilige Geest. Degenen die niet hem toebehoorden, ontvingen die Heilige Geest niet. En ze spraken op datzelfde moment in die vijftien gangbare talen die daar waren. Wonderlijke ervaring. Exodus 19, vers 1. Luister goed. In de derde maand na de uittocht der Israëlieten uit het land Egypte, op dezelfde dag kwamen zij in de woestijn Sinaï. Dus de dag dat ze vertrokken. Precies die maanden na tellen komen ze uit op de plaats waar ze verwacht werden. Nadat zij van Refidim opgebroken waren, kwamen ze in de woestijn Sinaï. Legden zich in de woestijn en Israël legerde zich tegen over de berg. De berg Sinaï. De berg van de wet. Toen klom Mozes op tot God. Wie is God? Dat is Jahweh, zie je. Opklimmen tot God en er staat er Yahweh. Ook het wonderlijk is dat natuurlijk een heleboel Joodse mensen zeggen... bij de eeuwige, dan komt u bij de eeuwige. Terwijl God zegt, je zal me bij mijn naam noemen... en in mijn naam zul je mij aanbidden... maar door de theologie zeggen ze, ja, noem maar mij de eeuwige... of de almachtige, of de barmhartige, of de genadige. Dat doen trouwens de moslims ook. Hè? Precies hetzelfde. Nee, we zullen zeggen en de naam uitspreken van de God die we aanbidden... Want als je zegt Adonai, Adonai, Adonai, och Heer. Over wie heb je het? Over wie, tegen wie bid je? je zeg ja, mijn God is Yahweh. Vader Yahweh, ik ben dankbaar. Voor uw zegeningen. Die gij ons schenkt door Yeshua de Messias. Dus leer het nou voor jezelf. Om voortaan te bidden tot Abba Yahweh. Zeg er maar gewoon Abba voor. Dat klinkt misschien nog prettiger. Abba Yahweh. Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is al eeuwenlang dezelfde. Hij verandert niet. Mozes die klom op tot God en Yahweh riep hem van de berg en zei, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob. Wie is dat, het huis van Jacob? En mededelen aan de Israëlieten. Het huis van Jacob zijn de Israëlieten. Wij hebben door geloof in Yeshua deelgekregen aan het huis Gods. Wij zijn eigenlijk Israëlieten geworden. We zijn geen joden, maar we zijn Israëlieten geworden. Dat betekent strijden en overwinnen. Dus we horen de woorden van God, dat geeft strijd in je leven. Je vader en moeder willen niet meer naar je kijken. Of je broers en zussen zeggen, ben je gek geworden? Ga je joodje spelen, sabbatje? De meest onzinnige dingen ga je horen. Nee, zo spreekt de Heer en die weg zullen we gaan. We worden Israëlieten. We gaan strijden om te overwinnen. Gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, zegt Abba Yahweh. En dat ik u, Israël, op vleugel gedragen en tot mij gebracht heb. Zo is God. Nu dan. Nou komt ie. Als je dat woordje indien ziet staan. Moet je niet twee oren hebben, maar hele grote flappen hoor. Luisteren. Luisteren. Nu dan. Indien, dat is een voorwaarde. Gij aandachtig naar me luistert. Luisteren betekent horen en doen. En mijn verbond bewaart. Denk niet dat je door kan lopen en het verbond niet bewaren. Je kan niet zeggen, ja het is wel sabbat hoor, al loren. Nee, sabbat is een samenkomst, een heilige samenkomst. Je kan er niet overheen lopen en je hebt je gemeenschap nodig. En mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. Dus je kan een geboren Israëliet zijn en toch zeggen, ja nou die Sabbat, ik ben er een beetje moe van hoor. Ik doe het niet. Dan ben je een Israëliet, maar niet meer verbonden aan God. En dat woord bewaren, dus dat staat in deze vertaling, in die je mijn verbond bewaakt. Bewaakt, dat bewaken. bewaken, inderdaad, vind ik mooi. Ja, vind ik mooi. Het is ook bewaken, want er zijn genoeg mensen die jou de Sabbat willen ontstelen om de zondag voor in de plaats te zetten. Gij zult mij, en dat woordje zult is echt een krachtig woord, je, je zal mij een koninkrijk van priesters zijn, je zal een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dat zegt Abba Yahweh tegen Mozes. En Israël die gaat het horen. Maar of ze het doen, dat zeggen ze wel, we hebben gehoord en we zullen al zo doen. Maar helaas, we hebben de geschiedenis gezien. Toen kwam Mozes, hij ontbood de oudste van het volk... en legde hun al deze woorden die Yahweh hem geboden had voor. Mozes kwam van de berg, hij zei, ik heb nou toch wat gehoord... al die voormannen van al die stammen... die stamoudsten en nog eens een keertje de familieoudsten... kom hier naartoe, ik ga je zeggen wat God mij gezegd heeft. Hij legde ze al de woorden van Yahweh hem geboden had voor... Het hele volk antwoordt eenparig. Goed hè? Alles wat Yahweh gesproken heeft, zullen wij doen. Alles wat Yahweh gesproken hebt zullen we doen. Zoek geen uitweggen om het niet te doen. Waarom zou je dwaas zijn? Want als je handelt in de wegen van God, dan ben je wijs. En je wilt toch wijs zijn? Doe dan gewoon wat God zegt. Je wordt er niet door gered hoor, want je wordt gered door het geloof in Messias Jezua. Daar ligt je redding in. Maar als het gaat om de Torah, moet je die gewoon navolgen. God heeft het gezegd, moet je gewoon doen. Net zoals je in het nee wegenverkeer rechts houdt. Hè? Mozes bracht de woorden van het volk weder aan Jabe over. Wat had het volk gezegd? Eenpaardig hebben ze gezegd: Dat zullen we doen. Abba Yahweh zegt Mozes: Ik heb het verteld en ze hebben gezegd: We zullen het doen. Nou, het verbond is gesloten. Ze hebben ja gezegd op Gods belofte. Daar hangt zijn zegen aan. Dan zegt Yahweh tot Mozes: Zie, ik kom tot u in een donkere wolk. Heftig hoor. Hij zegt: Ik kom in een donkere wolk, opdat het volk kan horen wat ik met jou, Mozes, bespreek en zij ook voor alto's in u Mozes zullen geloven en Mozes deelde de woorden van het volk aan Jabe mee dus God die laat zelf horen wat hij aan Mozes gezegd heeft dat moest Israël horen en daarna handelen want daaraan verbindt God zijn zegeningen en dan zeggen andere mensen ja maar die sabbat is weg hoor Jezus is opgestaan uit de dood nou wordt het zondag want hij is op zondag opgestaan is dat zo? Echt niet waar. Hij is op Sabbat, einde dag is hij opgestaan. En zo kregen we drie dagen en drie nachten. Daarna zei de tot Mozes, zie ik kom in een donkere wolk, opdat het volk kan horen, wanneer ik met u spreek. Dus het volk moest horen dat God iets tegen Mozes zegt. En Mozes zegt, dat heeft God gesproken. Ze konden gelijk toetsen. En wanneer ik met u spreek, dat zij ook voor al toos, en eeuwig in u, Mozes, zullen geloven. En Mozes deelde de woorden van het volk aan Yahweh mee. En hoeveel christenen zeggen, ah, maar die Mozes, dat is allemaal oude testament, wij zitten in het nieuwe testament. Er is helemaal geen nieuw testament. Er is maar één testament. En dat is door het slachten van stieren en bokken, dat bloed bezegelde de verbonden. En uiteindelijk moest het bloed van stieren en bokken het bloed van Messias worden. Want dat was het ware leven. Snap je? Dat is geen nieuw verbond. Echt niet waar. Dat is gewoon het bestaande verbond. Maar het bloed wordt vernield. Ja, weer zegt tot Mozes, ga naar tot het volk. heiligen, dat betekent zonder ze af. Heden en morgen. Twee dagen. En laten ze dus hun kleren wassen. Zodat ze dadelijk die derde dag voor Sinei kunnen komen. En tegen de derde dag zullen zij gereed zijn, want op de derde dag zal Yahweh neerdalen voor de ogen van het hele volk op de berg Sinaï. Ik denk dat dat een geweld is geweest. Kunnen we niet voorstellen. Als je de foto ziet van die berg Sinaï, dat is een gigantische berg en er liggen dan 2 miljoen joden voor. En dat gaat donder en geweld worden, dat de hele aarde die beeft. Er is vuur. Er is een gigantische stem van God als een bazaar en die wordt maar sterker. Op een gegeven moment moeten ze de oren bijna dicht houden. Zeggen, alsjeblieft laat u stoppen, want we kunnen het niet meer horen, zeggen ze tegen Mozes. Daarom zult gij het volk buiten een bepaalde kring houden, dus niet te dicht bij de berg. Wacht u ervoor de berg te bestijgen of maar de voeten ervan aan te raken. Want een ieder die de berg aanraakt, hij zal zeker te dood gebracht worden. Dus niet denken, toch even doen. hè? Een flats is het dan. He? Geen hand zal hem aanraken. En wanneer men zeker gestenigd of met pijlen de schoten zal worden. Het zij nou een dier of het zij een mens. Hij zal niet blijven leven. Eerst bij de lang gerekte toon van een hoorn mogen ze de berg bestijgen. Dus wacht nou tot de hoorn gaat, want zo zegt God, kom. Toen daalde Mozes de berg af naar het volk. Hij heiligde het volk. Aha. Dus hij gaat iets doen waardoor hij de poort volk apart gaat zetten. En dan gaat hij ze onderwijzen. Dus door onderwijs te ontvangen zet hij het volk apart. U bent vandaag hier, maar door het onderwijs word je voor God apart gezet. Want je krijgt dingen te horen. Dat je, ja, je heb eigenlijk wel gelijk. Zo ga ik het doen. Zodra je het gaat doen wat er staat, ben je door God apart gezet. Anders los van de wereld. Hij zei tot het volk, wees over drie dagen gereed en nader niet tot een vrouw. He? Nader niet tot een vrouw, dat is moeilijk. In die tijd was het ook moeilijk, denk ik. Maar je moest je maar inhouden. Mozes zegt, je nadert niet tot je vrouw. Zou je dat wel doen, ben je dus niet meer geheiligd op dat moment. He? Je moet je volledig concentreren op wat God zegt. Over drie dagen sta je dadelijk voor me, maar je gaat... Niet samen met je vrouw. Dan ga je maar buiten de tent slapen. Wees over drie dagen gereed, nader niet tot een vrouw. Het geschiet op de derde dag toen het morgen werd dat er donderslagen, bliksemstralen, een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuin geschal, Zodat al het volk dat in de lege plaats was beefde. Kun je het voorstellen? Dat je door het bezuin geblaas van God. Dat iedereen op zijn benen staat te schudden. Allemaal rubberen knieën hadden ze. He? Wat gaat er nou toch gebeuren? Toen leidde Mozes het volk uit de lege plaats. Met die bibberende knieën. God tegemoet. Dan zullen ze wel gedacht hebben. Oh mijn God, wat gaat er nou gebeuren? Mozes, jij kan toch ook alleen? En dan kan je het ons vertellen. Nee, ze moesten naar de berg. Met alle rubberen knieën die ze hadden. En zij stelden zich op. Onder aan de berg. En de berg Sinei stond helemaal in rook, omdat Jabe daarop neerdaalde in vuur. De rook daarvan steeg op als rook van een oven en de hele berg beefde zeer. Kunt u het geweld een beetje inleven? Want het is noodzakelijk. God die doet het omdat ze nooit meer zouden vergeten dat hij Mozes had aangewezen om hun te vertellen waar het over ging. Mozes blijft er altijd tussen. Het geluid van de bezuin werd, gaande sterker, Mozes sprak en God antwoordde hem in de donder. Toen daalde Yahweh neer op de berg Sinei, op de bergtop en Yahweh riep Mozes naar de bergtop. En Mozes klom naar boven. Mozes, kom hier. En daar haat Mozes. En dat hele volk kijkt naar Mozes. Zo, hij liever als ik. He, hij liever als ik. Daarna zei Yahweh tot Mozes, daal maar weer af. Waar schuld het volk dat ze niet doordringen tot Yahweh om iets te zien? Dan zouden velen van hen vallen. Dus Mozes, ga nou maar terug. En zeg maar, wat denk je dat Mozes zegt? Ook de priesters die tot Yahweh naderen, zullen zich heiligen. Omdat Yahweh niet tegen hen losbreken. Dat heilig heeft te maken, blijf van die bedden af, Want dat is heilige grond op dat moment. Alleen Mozes was geroepen om naar boven te komen. Toen zei Mozes tot Jawee... Abba, het volk kan de berg Sinaï helemaal niet bestijgen. Waarom niet? Want gij hebt ons gewaarschuwd. Zet de berg af en heilig hem. Dus hij heeft er netjes een heel hek omheen gezet... en gezegd, hier mag je niet overheen komen. Hij zegt, dat heb ik gezegd. Dus dat doen ze ook niet. Daarom zegt Jawee tot hem... Ga, daal af, klim met Aaron naar boven... maar de priesters en het volk... ...mogen die doordringen om tot Yahweh op te klimmen... ...opdat hij Yahweh niet tegen u losbreekt. Dus de tweede die mee mocht daarna was Aaron. Beide priesters. Mozes was priester en Aaron was priester uit het priestelijk geslacht. Toen daalde Mozes af tot het volk en zei tot hun... Hé, hey, dat is een bekende. Kent u hem nog? Dat is wonderlijk, want dat zijn de tien geboden... God die geeft in een nutshell, in een hele verkorte vorm, in tien woorden de hele Torah. Later gaat hij hem verder uitleggen en ontwikkelen samen met Mozes. En dan krijg je dus de geschriften die erbij komen om daar langs te kunnen leven. De eerste tafel, geen andere goden. Gij zult geen gesneden beeld. Gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. En gedenkt in Shabbat dat je die heiligt. Dat is de ene kant van het verbond. En de volgende zei Eer je vader en moeder, je zal niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen valse getuigenis spreken en je zal niet begeren wat van je naaste is. De eerste vier geboden toont ons de liefde naar God en de vijfde tot de tiende gebod toont ons de liefde tot onze naaste. Dat zegt Yeshua later, deze twee geboden behalzen de wet en de profeten. God liefhebben bovenal. En je naaste, joh. Ik hou van je. Kom hier. Wat heb je nodig? Waarvoor kan ik je helpen? Dat doe je gewoon. Jezus zegt: gij zult de Heer uw God liefhebben. Met uw gehele hart enzovoort. En Yeshua zegt hier: gij zult die naaste liefhebben als uzelf. Hij verbindt het zo samen. Het is zo eenvoudig. En er zijn er genoeg die, ach, die sabbat joh. Hoop, die trek je uit de wet. En dan zeg ik: de zondag. Ja, helaas. Het gehele volk was getuige van de donderslagen, van de bliksemstralen, het geluid van de bezuin, de rokende berg. Het volk zag, beefde en het bleef staan van verre, met die rubberen knieën. Dan gaat er echt geen eentje meer naar die berg te lopen. Die denkt, ja, stel je voor. Hè? Ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons, Mozes, alsjeblieft. Mozes, spreek jij tegen ons. Daarna willen ze niks meer van hem horen, hè. Mozes, alsjeblieft, spreek gij met ons, want dan zullen wij horen, sma en doen. Maar God spreekt niet meer met ons, opdat wij niet sterven. En later zegt Mozes, of God tegen Mozes, het is goed, zegt hij dat ze dat gezegd hebben. Het is goed. Het maakt niks uit van God, want wat hij tot Mozes zegt, zegt Mozes tot het volk. Oké, okay, als ze het zo willen, dat is goed. God is heel meegaand. God zegt dat het volk, vrees niet, hè, door Mozes. Mozes zei tot het volk, vrees niet, want God is gekomen om je op de proef te stellen. Oh, dat is weer wat nieuws. Dus God is gekomen op de berg met zijn woorden om jullie op de proef te stellen. Opdat er vrees voor hem over u komen, dat Gij niet zondigt. Vrees, fobis, is dat in het Grieks? Wist je dat? Fobie? God die zegt je iets, opdat je goed in je verstand zal snappen. Als ik over deze regel heen ga, heb ik God tegen. Dat is vrees, dat is echt vrees. Vrees uit fobie Hij heeft toch met angst te maken. Hoewel wij uit liefde God vrezen, en we buigen voor zijn hoogheid en voor zijn naam, maar dat doen we ook uit vrees. Echt waar? Hij is te vrezen, wist je dat? God is te vrezen. Als de eten vrees is, is het God die te vrezen is. Opdat de vrees voor Yahweh over u komen en dat je niet zondigt. Nou, als je tot zonde komt, is er bij God nog een genadeweg. Dat hij zegt: Oké, okay, erken het dan. En met je kind zeg je dat ook. Hey, er zaten acht snoepjes op de schaal, nou zijn er nog maar vier. Heb jij het uh, wat meegenomen? Nee, helemaal niet door dat Pietje worden. Heb je wat meegenomen? Maar echt niet waar. En ga je nog een paar keer doorzetten, ja, eigenlijk wel. Zo zijn wij vaak ook voor het aangezicht van God. Maar we moeten vrees hebben voor God. Dan zullen we ook echt niet zondigen. Want dan sta je op het punt om te liegen tegen iemand. En dan wil je de leugen uitspreken en dan hou je mond. En dan zegt die ander, hé, hey, wat is er met je? Ja, ik bedacht me iets. Ik moet nog even naar mijn vader en moeder toe. Oké, okay, tot ziens. Echt, dan word je net voor de, voor de ravijn word je weggehaald. Want dat is dan je geweten wat spreekt. Vind je dat niet leuk? Dat we een geweten gekregen hebben. Dat bewaart ons voor liegen. Nou, we gaan verder. Want we hadden het over de Pinkse dag natuurlijk. Hè? Je zou het bijna vergeten. Toen de Pinkse dag aanbrak, waren we allemaal tezamen. Bijeen. Hier hebben we het over de... Twaalf discipelen en alle die daaromheen waren. Alle die de naam van Yeshua aanriepen. Die hem als Messias hebben aanvaard. Daar stonden niet de reguliere joden bij. Maar degene die tot geloof waren gekomen, dat hij Messias is. Op dezelfde grond waarop ze ooit erkend hebben dat Mozes de leider van Israël is. Op grond van teken en wonderen hebben ze tegen Messias gezegd, jij bent de zoon van God. De enige waarachtige. Jouw volger, u bent de Messias. Tot later het Jodendom, dat hele evangelie verkracht hebben. Dus, oh, dat is allemaal dwaasheid. En ook geen wonder, want de christenen die gingen beweren dat Yeshua God was. Dus wat zeggen die Joden? Ja, dat is maf. Er is maar één God. Nou is die Jezus, is God. Ja jongens, ga jullie spelen. Hè? Ga maar naar de paus, dan krijg je wel je zin. Maar het is toch logisch dat het Joodse volk niets met christenen te doen wil hebben... Wat die zeggen tot een Messias, de mens, tot hij God is. Denk er maar eens over na. Yeshua staat 40 keer omschreven in het Nieuwe Testament als de zoon van God. En 80 keer als de zoon des mensen. Maar niet één keer als God. Hij is ook niet God. Hij is de zoon van God. Lieve mensen, één klap komt er uit de hemel een geluid. Als van een geweldig gedreven wind. door die zaal heen. Als. Hij vulde dat hele huis waar ze gezeten waren. En toonde zich aan hen tongen als van vuur. En die tongen als van vuur verdeelden zich over hen. En zetten zich op een ieder van hen. En ze werden alle vervuld met heilige geest. Hoe kan je dat nou toch vervuld zijn van heilige geest? Dan moet er iets over je komen. Tot je ineens zegt. Oh. Oh, nou zie ik het. Dan gaat er een lichtje op. Kent u die uitdrukking? Ga de lampie branden. Ken je die man nog van al die boekjes? Weet je wel? Hoe heette die ook alweer? Van die Donald Duckies? En lees nu Donald Duckies. Maar hier staat dus. Wim. Er was altijd een mannetje, een uitvinder. En zodra die wat uitvond, ging de lampie branden boven zo. Willy, Willy Wortel. Ja. Nou. Hier maken ze vervuld van de heilige geest. En wat betekent dat? Je ontvangt in je denken, in je geest, openbaring. Is... Dus je kon niet anders meer zeggen. Hij is Messias. Wat zou je zeggen, liever? Zij worden alle vervuld van heilige geestesadem. Ja, dat is goed. Wacht. Dus de adem Ja. Dus door die het te spreken. Ja, natuurlijk. Ja. Datgene wat wij in ons hoofd krijgen, in ons denken, door de Heilige Geest, dan zeg je ineens, hé, hey, maar Yeshua is de Messias. Dan blijkt het dus dat je die geest ontvangen hebt, want daardoor getuig je. Iemand die niet beleidt dat Jezus is de Christus, is een? Zeg het nou eens. Antichrist. Is antichrist, goed zo man. Dat staat in de derde brief van Johannes. Als iemand niet beleidt dat Jezus de Christus is, de Messias, is het een antichrist. Typisch dat de mensen weg kunnen lopen en zich laten misleiden. Dan zeg je: Ja, maar Jezus is helemaal niet de Christ Oh, dan ben jij de antichrist. Huh? Huh? Ja, dat zegt Johannes, de discipel. Typisch is dat, hè? En als een andere mens zegt: Ja, maar Christus is God zelf, God in het vlees. Ja, ook niet, hè? Er vertoonde zich tongen als van vuur. Die tongen, dat is het woordje 1100 in de vertaling. Dat is het woordje glossa. Glossa, zelfstandig vrouwelijk naamwoord. En glossa is gewoon de tong. Dat wat je uitsteekt. Tong. Het is een lichaamsdeel. Er zijn natuurlijk pinkste mensen. Die hebben zoveel onzin verkondigd over het spreken in tongen. Ze gaan zelf op eigen gezag... Uh, onverstaanbare woordjes brabbelen... Trienta, kuzimakaka, la toya, la toya, si, si, menta... En de hele, die zal je zegen. Hoe oh, gaan ze. Wat een dwaasheid. En dan zeggen, we, we hebben de Heilige Geest ontvangen. Ik zeg: Joh, de Heilige Geest heb je ontvangen omdat je beleidt dat Jezus de Messias is. En anders niet, maar het fokt elkaar op. In allerlei geestelijke spiritualiteiten. En ze doen gekke dingen. Glossa is gewoon de tong. En wat je met de tong doet. Nee, dat is een lichaamsdeel. Het is een spraakorgaan. Je hebt te maken met de taal of met een dialect wat je spreekt met je tong. Dat een bepaald volk spreekt in onderscheid van die andere volken. Als je in Rotterdam komt en je hebt Willem Verdouw praten, Zo, dat is Rotterdammers zeg. He, Feyenoord. Maar kom je Ajax tegen en die gaan in Mokums aan de gang. Dan denk je, zo kom je uit Amsterdam. Ja, hoe weet je dat? Nou, dat is niet moeilijk. Je hebt een dialect. En dat staat gewoon hier in de Bijbel. Dat woordje glossa, dat heeft met de tong en met een lichaamsdeel te maken. Je spraakorgaan, taal of dialect. Het is zo simpel. Maar omdat mensen denken dat ze spiritueel zijn, gaan ze gedachten creëren die niet van de heer komen. Wij zeggen Daniel? De taal is, die ze niet van nature al dus... Ja, die ze niet spraken. Ja, inderdaad. Ik denk als daar een Amsterdammer had gestaan... en een van die discipelen die staat in het Mokums te klappen... dan zegt hij... hé, hey, hé, hey, dat, dat is mijn taal. Ja, dat kan. Hoe kan dat? Dus die man die was verbaasd met die Rotterdammer die naast hem staat. Dan zegt hij... Joh, hey, kom, ken je feien nou wat? Dit is een Rotterdammer. Ja, ja. ja toch? Prasja natuurlijk alleen? Alleen. deze Prasja heet Allee. Allee. Ja, zo'n Belg was er ook bij. He? Maar dat is toch leuk als je het leest. Zeg je, ja, het is niet moeilijk... Dus het wonder zelf kan plaatsvinden. Maar zoals het in Pinksteren gedaan werd. Ja, dan zei iemand: Nou, begin jij dan in je tong te praten, dan zal ik het uh, vertolken. Nou, die ene zei: Toetinamata, hoesa, hoesa, hoesa, pipa. En dan zei: Ga je zo, spreekt de Heer. Uh, jullie zijn allemaal gezegend. En jullie zal sterk en krachtig worden en overwinnaars zijn. Dus zo, jongens, een woord van de Heer. Maar het is buikspreken, het is gewoon buikspreken. Nu waren de Joden te Jeruzalem woonachtig en dat waren vrome mannen uit alle volkeren van de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Hier gaat weer het woordje taal. Is net een ander woord. Daar staat geen glossa, maar daar staat taal en taal is dialectos. Leuk dat je het verschil ook in het Hebreeuws hebt hè? Praat hij over dialectos. Dat is gewoon een taal, een omgangstaal, een streektaal. Wij zeggen van de Friese, wij kunnen die Friese niet verstaan als die in het Fries gaan wabbelen. Nee toch? Maar het zijn Nederlanders. Ja, inderdaad. Nou, er zijn ook Limburgers of, of, of Brabanders. En dat is een beetje een zacht voice stem, daar kom je wel uit. Ja. Maar dan heb je het over een dialect. Nou, de Bijbel die kent dat onderscheid ook. Ieder hoorde hen in zijn eigen dialect spreken. En dan zeg je tegen Petrus, kom jij uit Amsterdam, Petrus? Ja, helemaal niet. Ik kom uit Jeruzalem en uit Nazareth. Nou man, je praat als een Amsterdammer hoor. Nou, de, die verwondering die moet je hebben. Want zo was het. Zo staat het geschreven. Nou lieve mensen, ze waren buiten zichzelf van verwondering. Wie waren er buiten zichzelf van verwondering? Die discipelen? Nee, de omstanders, die zeggen, nou toch wat. Die Peters, dat zijn allemaal vissers. Ze stinken nog naar de vis, maar hij spreekt mijn taal. Kun je de, de verbazing ontdekken? Hij stinkt nog naar de vis en hij spreekt gewoon Rotterdams. Ik denk, ja, zo hebben ze daar gestaan. Buiten zichzelf waren degenen die het hoorden. Van verwondering. En zeggen ze, zijn deze allen die daar staan niet gewoon Galileërs? Dat klinkt zelfs een beetje negatief. Jullie zijn de gewoon Galileërs of niet? Ja. Hoe horen wij hen dan en ieder in onze eigen taal? Waarin wij geboren zijn, mijn moederstaal. Nou, dat is duidelijk. Parten, mede, Elemieten, inwoners van Mesopotamie, hier staan zo'n vijftien talen op. Zowel joden, jodengenoten, kretenzen, arabieren. We horen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. Taal, lieve mensen. Glossa, tong, lichaamsdeel. Anders is het niet. Het is geen hokus Nee, dat doen ze in Pinksteren. Maar niet in de Bijbelse talen. Hè? Ze waren alle buiten zichzelf. Geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden tot de een, tot de ander... Ja, wat wil dit nou toch zeggen? Dit was nog nooit eerder gebeurd, hè? Het was nooit eerder gebeurd. Maar anderen die zeggen... Spot het, joh, die hebben te veel aan de neut gezeten. Hè? Die zijn een beetje dronken. Ja, dat is onzin, want het is morgens om negen uur. Peter stond met de elf op... En dan heeft hij zijn stem... En dan zegt hij... Hé, hey, joden... En alle die te Jeruzalem woonachtig zijn... Dat zijn ook de niet-joden... Dit zei u bekend, neem mijn woorden ter orde, luister. Want deze mensen zijn helemaal niet dronken zoals jullie veronderstellen, want het is pas het de derde uur van de dag. Ik zei negende uur, het is pas het de derde uur van de dag. Niemand is al ladderzat op het de derde uur van de dag. He? Maar dit is het. Dat is mooi. Maar dit, het spreken in die tongen, is het. Hé, hey, wat het? Dat is maar een kort woord hoor, hier zo. Dit, dat is een aanwijzend voornaamwoord... Dit is het. Waar gaat het over? Over dat spreken in tongen. In die verschillende talen. Hij zegt, dit is nou het... waarover geschreven staat... bij de profeet Joël. Want Joël had erover gesproken... dat in het einde van de tijd... de zonen en de dochters... en de kinderen en de vaders en de moeders... die zouden in nieuwe tongen spreken... En dit is een vooruitzicht daarop. Ook aan de eindtijd zullen we zien dat al de gelovigen in die we tongen zullen spreken. In alle talen tegelijk. Ik kijk er nu onderuit. Dus waar profeet Joël spreekt over het hele einde van de tijd, krijgen ze hier op de Pinksterdag een voorproefje. Tot al die talen gesproken werden. En dan zegt hij, maar dit is het. Die nieuwe taal die gesproken werd. Dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het, dit is het, en het, vers 17, zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik, Yahweh, zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En dat je zonen, je dochters, zullen profiteren. En je jongelingen zullen gezichten zien en jullie ouderen, ze zullen dromen dromen. Het gaat gebeuren. Ik denk wel, we zijn zo dicht bij die laatste tijd. Wanneer gaat het nou toch gebeuren? Wanneer gaat het nou gebeuren? Ja, zelfs op mijn dienstknechten en de dienstmaagden, de zussen die gaan ook meedoen. Zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, zij zullen profiteren. Zij zullen dus de woorden God spreken. Dat is profiteren. Zoals God spreekt, gaan wij ook spreken. Dat is profiteren. Deze Jezus... Welke Jezus? Deze Jezus heeft God opgewekt. Dus nou komt dat ineens terug op de opwekking van de, van de Yeshua... die drie dagen in het graf is geweest. Daar gaat hij ineens over terugkomen. Zie je dat? Handelingen 2. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan wij alle getuigen zijn het feit dat wij beleden, broeder en zuster dat Yeshua is opgewekt uit de dood drie dagen, drie nachten heeft hij erin gelegen op die grond laten wij ons dopen snapt u? dus degenen die dat tot geloof komen in die Messias, die gaan sterven en staan op in een nieuw leven kunt u voorstellen dat er mensen zijn die dat verwerpen weer na 10, 20 jaar en weer teruggaan in een in, in, in, in een soort gedragspatroon waar tot ze denken, daar zit de redding in Nee, in gehoorzaamheid moet je wandelen. Maar uiteindelijk is onze redding gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En dan zeggen die mensen weer, ja, we hebben geen bloedoffers. God haat bloedoffers. Nou, we kunnen u een tellen teksten laten zien door de hele Bijbel heen. Hoe voor God waardevol is over bloed wat vloeit. Want in het bloed is het leven. Yeshua's bloed heeft ook gevloeid. Maar hij heeft na drie dagen en drie nachten het leven van God terug ontvangen. Zo werkt dat. Hij, Yeshua, dan door de rechterhand gods verhoogd... is de belofte van de heilige geest van de vader ontvangen. Hij werd uit het graf opgewekt... en na eh, nog rondgegaan met de discipelen... stijgt hij op en vaart een hemel. Hoe lang duurde het voordat de heilige geest werd uitgestort? Hij ging op de veertigste dag heen, dat is de dag van de hemelvaart... En tien dagen later ontvingen zij was een geweldige zucht overheen, de geest van God. Waar dus het grote er komt dat Yeshua is de Messias. Dat is door de geest van God en door geen ene andere geest. Iemand die vandaag niet meer beleidt dat Yeshua de Messias is, heeft zijn geest van God ingeleverd en levert op zijn eigen denken verder. En dan eigenlijk nog helemaal op het denken van de rabbijnen. Want dan zeggen ze, nee, die wat die rabbijn schrijft, dat gaan we doen. Weet je wel? Kipa opzetten... En alle andere dingen meer waarvan je denkt... jongens, jongens, jongens. Je bent daar belangrijker als je de Talmud leest. Ook goede dingen staan erin. In plaats van de Torah. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd en de belofte van de Heilige Geest van de Vader ontvangen heeft. Zie je, de Vader stort de Heilige Geest uit. Heeft Hij, Yeshua, dit uitgestort wat gij nu ziet en hoort. Dus Yeshua ontvangt de Geest van God... De volledige geest van God. En Yeshua draait zich om. En hij zendt het naar zijn discipelen op aarde. Want Yeshua heeft gedaan wat gedaan moest worden. Hij was de enige rechtvaardige die door zijn rechtvaardigheid ontving. En hij heeft het met ons gedeeld, zodat wij konden gaan beleiden dat hij de messias is. En niet was, maar is. Lieve mensen, we hebben de eerste omer gehad. We zijn aan tellen gegaan. Vandaag is het de vijftigste omer. Shavot. de vlammetjes op de hoofden van de discipelen zijn voor ons hetzelfde beeld, want wij zijn ook vol van dezelfde geest en we zijn vurig. Zijn we allemaal vurig? Ja, tuurlijk zijn we vurig, alleen je moet het vuur warm houden en laten blijven gaan, want je moet blijven getuigen. Het vuur zit verbonden aan de woorden die we spreken in de naam van onze Heer. De winterin, de ruach. David, broeder en zuster, afsluiting. David is niet opgevaren naar de hemel. Bent u daarmee eens? Wie denkt dat David opgevaren is naar de hemel? Dat denken alle christenen. Die denken dat iedere dode opvaart naar de hemel. Weet je nog? Ja, die is bij zijn vader zalig in de hemel. Dus in de traditionele christelijke kerken geloven ze dat degene die sterft, dan gaan ze allemaal naar de hemel. Ja, of sommige denkers, die zeggen naar de hel. Dus we zijn erin grootgebracht... Maar het wonderlijk is, David is dus niet opgevaren naar de hemel. Heb je het zien staan? David is niet opgevaren naar de hemel. Maar hij zelf zegt, "Yahweh heeft gezegd tot mijn heren. En wie is de heren van David? Dat is Yeshua. Want hij sprak in profetische woorden naar Messiach. Dat zou Yeshua zijn. Zet u aan mijn rechterhand. Dus Yahweh zegt tot. David zit aan mijn rechterhand, hebt hij het over de Messias die uit hem voorkomt, totdat ik u vijanden gemaakt heb tot een voetbank van uw voeten. Psalm 110, vers 1. Mooi hè, dat zijn teksten uit het Oude Testament die verwijzen naar Messias. Er wordt gesproken tegen David, maar het gaat over de zoon van David, die nog vele geslachten later pas verwekt wordt door het spreken van God in de Maagd Maria. Zie je? Hij zei, ik zal je vijanden maken tot een voetbank van je voeten. Dus moet ook het ganse huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is Yeshua, en tot Heren en tot Messias gemaakt heeft. Deze Yeshua die gij gekruisigd hebt. Mooi hè? Dus hij vertelt heel goed aan het Joodse volk. Degene die jullie nou gekruisigd hebben en de dood ingebracht hebben, hij zal opstaan. Hij is de Messias. Met alle respect voor het Joodse volk, maar ze hebben dat niet aanvaard. En degene die het aanvaarden, krijgen daar echt problemen mee als ze daar vooruit komen. Toen ze dit hoorden, werden ze diep in hun hart getroffen en ze zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders, doen. Wat moeten we doen? Doen, dat is maar. Wat moeten we doen? Peter is die antwoord. Bekeer je. En in ieder geval, u laat zich dopen. Hoe laten we ons dopen? Op de naam van Jezus Christus. Tot vergeving van zonden. En gij zult de gaven, des heilige geestes ontvangen. Amen. Amen. En niks vader, zoon en heilige geest. En in die drie titels de kindjes dopen. Dat is klinklare onzin, wat is toegevoegd door onze voorgangers-leraar uit die tijd. Die heeft zo, oh, dan moet je doen vader, zoon en geest. Dat is echt niet waar. Want vader, zoon en geest zijn titels. Maar je moet gedoopt worden in een naam. En je wordt gedoopt in de naam van Yeshua, in zijn dood en in zijn opstanding. Daarmee heb je dus de beleidenis dat we opgestaan zijn in een nieuw leven. Want voor u is de belofte, ook voor je kinderen, voor allen die verder zijn, zoveel als ja, onze God het al roepen. Wij zijn ook daartoe geroepen om het te aanvaarden, te beleiden en erin te gaan leven. Daar hoef je geen Jood voor te zijn, daar hoef je geen Israëliet voor te zijn, daar ga je Israëliet van worden. Dus de heidenen die tot geloof komen in God en in zijn woord en in zijn Messias, die wandelen zo Israël binnen. Maar dan zijn we geen joden, we zijn Israëlieten. Met nog veel meer andere woorden getuigt hij en vermaand hij hen zeggende, laat je toch behouden uit dat verkeerde geslacht. Tegen wie heeft hij het nou? Laat je behouden uit dit verkeerd geslacht. Zegt Yeshua. ...zeggen degene die daar als joden omheen staat... ...kom daar tussenuit, aanvaard Messias. Laat je dopen en ga een nieuw leven aan. Laat je behouden van dit verkeerde geslacht. Want ze kunnen een hoop uit Torah vertellen... ...en over wat al die schriftgeleerden leren. Al met al verwerpen ze nog steeds de echte Messias. Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht. Dat verkeerde geslacht heeft Messias overgeleverd... ...in de handen van de Romeinen en ze hebben hem gehangen zij dan die zijn woord aanvaarden dus daar gaat het om, aanvaarden die laten zich dopen en op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd je moet dus wel de boodschap aanvaarden en dopen je oude leven begraven en opstaan in een nieuw leven zeg je zo, ik ben van Messias Jeshua ze bleven volharden dus ook volharden moet je blijven doen ze bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap en braken brood en de gebeden. Er kwam veel vrees over alle ziel. Vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En, zij beleden, Yeshua is de Messias. Amen. Amen. Nou mensen, ik wens jullie verder een hartstikke fijne Shavuot dag toe. En dan hopen we elkaar toch zaterdag weer te kunnen ontmoeten. Ik wens u een fijne sabbat verder.